Middernacht, dinsdag 17 december, Mark Visser met het NOS Journaal. Het blijft onzeker of de Eerste Kamer komende dag instemt met het Woonakkoord. Afgelopen avond vergaderde de PvdA-Eerste Kamerfractie... maar ook daarna is nog steeds niet duidelijk... of PvdA-senator Dea Duiverstein ermee instemt. Zijn stem is cruciaal voor een meerderheid. Duivenstein heeft grote moeite met een verhuurdersheffing... voor woningcoöperaties. Als het woonakkoord sneuvelt... staat ook het pensioenakkoord op losse schroeven. Europa blijft een handels- en associatieverdrag nastreven met Oekraïne. Zo'n akkoord brengt rust en economische vooruitgang aan de oostgrens van de EU. Werd afgelopen avond gezegd op een top in Brussel van ministers van buitenlandse zaken. Rusland vindt dat de EU torrent aan de soevereiniteit van Oekraïne. PVV-leider Wilders vindt het een beetje laf en niet netjes... dat hij en dat hij en zeven andere fractievoorzitters in de Volkskrant... anoniem hebben geklaagd over Kamervoorzitter van Miltenburg. Dat had met de namen erbij gemoeten, zei hij in een Vandaag. Daarin kreeg Wilders de publieksprijs voor de politicus van het jaar. Tweede werd PvdA-minister Dijsselbloem... en derde is D66-voorman Pechtold geworden.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 De Nederlandse handbalsters hebben zich op het WK in Servië... niet weten te plaatsen voor de kwartfinales. De ploeg verloor van Brazilië met 23-29. En dan nog het weer. In het noordwesten wat regen. Ook overdag blijft het vaak grijs. Vooral in het noordwesten opnieuw wat regen. En het wordt in de middag zo'n 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV, Casa Luna, Plag. hartelijk welkom bij Casa Luna. Ik wil u een citaat voorlezen en dat komt uit de wetgeving rond jeugdzorg. Alle kinderen moeten gezond en veilig kunnen opgroeien... hun talenten kunnen ontwikkelen en naar vermogen participeren in de samenleving. Het zijn de universele rechten van een kind en waarschijnlijk zal iedereen ze beamen. Maar wat nou als dat kind zelf niet wil... En niet kan. En wat nou als je als ouder alles hebt geprobeerd... maar je je eigen kind telkens tussen je vingers doorvoelt glippen? Marian Danen die heeft een zoon zonder geweten. Al op jonge leeftijd ontstonden de eerste problemen... en in de loop der jaren werd het eigenlijk alleen maar erger. Hij gleed af en kwam uiteindelijk in de criminaliteit terecht. Marianne heeft al haar gedachten op papier geschreven. In eerste instantie meer om de boel voor zichzelf te ordenen. Maar vanwege alle reacties besloot ze vorig jaar om het boek uit te brengen. En Het is getiteld Het leven is een spel en ik win altijd. En ik is dan in dit geval jouw zoon. Marianne, welkom. Dank je wel. We hebben elkaar voor het eerst ontmoet in het discussieprogramma... ...debat op twee, dat ik ook presenteer. En dan heb je natuurlijk... Uh, ...doe je mee aan een discussie en uh, is er niet de tijd... ...om uitgebreid stil te staan bij jouw verhaal. Uh, maar ik was wel erg onder de indruk ervan... ...en ook van de kracht en uh, de manier waarop jij erover kunt vertellen. Dus ik wilde jou daarom graag nog in Casaluna te gast hebben. Nu het nog kan, zo zogezegd, in de laatste weken... ...dat dit mooie programma bestaat. Um, Marjan blijft tot twee uur zitten... Als u vragen heeft aan haar bij het horen van haar verhaal... hoe zij dingen heeft aangepakt met haar zoon... Eh, voor de rest van het gezin... dan kunt u eh, op dit moment uw vraag mailen naar casaluna.ncrv.nl of twitteren met hashtag casaluna. Ze blijft dus tot twee uur en na één uur... dan heeft u ook de gelegenheid om te bellen. Een maand als december lijkt mij dan meteen een lastige maand, Marjan. Nou, hij is niet lastiger dan andere maanden... Nee? nee, want ik zit al met de feestdagen te denken, gezellig, waarin het gezinsleven vaak zo centraal staat. Ja, dat is ook zo, maar de uh, gedachte aan Robert in het gezin heb ik natuurlijk al heel lang los moeten laten. Hij is al heel lang uh, steeds minder een onderdeel van ons gezin geworden. Ja. Dus december is niet lastiger dan andere maanden, andere dagen. Ik zeg wel altijd, er gaat geen dag voorbij of ik realiseer me dat dit niet is hoe ik het gewild had. Ja. Alleen ja. daar heb je het wel mee te doen. Want met de rest van het gezin... want jij bent, hoe zeg, maakt deel uit van een samengesteld gezin... met vijf kinderen in totaal. Correct, ja. Dus de vier kinderen, daar, wordt wel gewoon, daar ja. vier je de feestdagen mee. Nou, de oudste, de dochter, woont inmiddels niet meer thuis... maar komt wel gelukkig gewoon bij ons feestdagen vieren. En de anderen zijn er ook gewoon. Dus ja. we, we hebben nog steeds een gewoon, een leuk gezin. Er mist alleen een persoon. Ja, maar het gezin als wijs. zodanig is niet uh, zwaar ontwricht hierdoor. Nee. Um, hij, was, hij is nummer twee. Zo'n nummer twee. In het boek noem je hem Robert. Dat is niet zijn echte naam, maar dat is gewoon. Uh, dus ja. wij zullen het ook gewoon over Robert hebben. Voor, ja. voor de duidelijkheid daarvan. Wat, wat heeft hij? Ja, dat is een lastige. Hij is um, eigenlijk kort gezegd: uh, heeft hij geen gewetensontwikkeling. En is het daarnaast een hele intelligente jongen? En die combinatie maakt hem natuurlijk um, gevaarlijk. Ja. Hij is erg berekenend, hij kan heel goed. Uh, inschatten wat voor effecten hij kan bewerkstelligen bij mensen. Maar kan daar niet op een goede manier handen en voeten aan geven... om daar ook gewetensvol mee om te gaan. Want dat geweten mist hij. Want wanneer heb je... Ben je dan narcistisch? Is dat officieel narcisme? Als je geen geweten hebt? Nou, ik mag het van hem niet officieel zeggen. Hij is voor zijn achttiende onderzocht. En officieel mogen mensen pas na hun achttiende... gediagnosticeerd worden als, zijn de een antisociale, als hebbende een antisociale persoonlijkheidsstoornis. Dus... Officieel eh, is dat niet gediagnosticeerd. Hij heeft bijvoorbeeld ODD-CD, dat is een variant die weinig mensen kennen. Maar het is een oppositionele gedragstoornis... waarin mensen eigenlijk, eh, zich comfortabel voelen bij de boosheid, bij de woede van een ander. Het zijn mensen die altijd tot op de rand en verder over zullen gaan... om bij een ander boosheid eh, te realiseren... omdat zij zich daar het meest yeah. comfortabel bij voelen. Dus in zoverre heeft hij wel gevoel? Nee, want hij kan, zich, uh, hij kan zich niet inleven in de gevoelens van anderen. Dat is heel abstract voor hem. Hij, uh, hij kan alleen maar vanuit zichzelf redeneren. Dus ja, is dat narcistisch? Ja, dat is wel narcistisch. Mm. Alleen nogmaals, officieel is dat, mag ik dat niet zo nee, okay. is dat niet gediagnosticeerd? Hij is vorig jaar 18 geworden. Dus, uh, ja. ja. Heb je het idee dat hij wel dan. kan hij überhaupt voelen wat goed en kwaad is? Kan die liefde voelen? Die... Nee. Nee, niet echt. Niet zoals wij die kunnen voelen. Um, hij heeft altijd tegen mij gezegd... en dat weet ik ook dat het zo is... dat hij echt wel voelt dat ik heel veel van hem hou. Alleen het is voor hem heel lastig... om, om, dat, um, uh, om daarmee om te kunnen gaan. Hij heeft heel veel moeite met emoties van anderen. Want hij kan, daar, hij kan dat niet plaatsen. Dat is voor hem een te abstract begrip... want hij voelt zichzelf ook niet. Hij, hij voelt... Emoties op het moment dat hij ze voelt, heel oprecht. Maar ze landen niet, ze verinnerlijken niet bij hem. Het is heel moeilijk uit te leggen hoe zo iemand uh, redeneert. Maar ik gaf wel eens als voorbeeld: vroeger toen hij nog klein was. hadden we wel eens dagen dat, echt, echt, dat we echt een hele moeilijke dag hadden gehad samen. Heel veel ruzie, heel veel strijd. En dan had ik echt pijn in mijn buik als ik hem naar bed bracht. En dacht ik: Kind, ik wil dit niet zo. En dan zei hij: Mama, het was dus zo'n leuke dag vandaag. En dacht ik, kerel, Weet je, het was jij leeft in zo'n andere wereld als ik. Je hebt zo'n ander, ander gevoel daarbij ja. als ik. En wat hij dan als leuk ziet, was waarschijnlijk de strijd die jullie hadden. Maar hij nou, zag dan ook hij, erbij hij, Die strijd is, voor, voor, was voor hem helemaal niet als strijd zo ervaren, blijkbaar. Hij, uh, hij zag ook mijn worsteling daarin niet. Kon hij ook niet zien. En ook niet voelen, dus? Nee, ook ja. absoluut niet voelen, nee. Was dat al op jonge leeftijd dat je bedacht van... hé, hey, hij reageert anders dan oudste dochter of dan uh, kinderen zijn ja. altijd wisselend ja. of verschillend. Ja, ik heb ook kom je er ook wel dan een... achter dat hij echt anders is. Ik heb het ook wel een beetje beschreven in het boek. Eigenlijk um, uh, hadden wij in het begin nog wel zoiets van: nou, weet je, je elk kind is anders hè? en elk kind moet ook de ruimte hebben om anders te zijn. En het was een heel onrustige baby. Maar het was niet een huilbaby of zo. En nou, wij konden daar redelijk handen en voeten nog aangeven. Maar vanaf het moment dat zijn wereld zeg maar, groter werd... in de zin van peuterspeelzaal speelzaal en later basisschool... werd eigenlijk wel al heel snel duidelijk... van deze jongen heeft wel een hele lange gebruiksaanwijzing. En is echt wel een hele moeilijke jongen. Daar, daar mankeert, mankeert het een en ander... hij is wel heel anders dan andere kinderen. Ja, en waar merk je dat dan aan? Uh, ja, weer om die gebrekkige gewetensontwikkeling Die was er toen al. De juf op de peuterspeelzaal zei al van... Nou, ik maak me er wel heel erg zorgen om, want hij is heel vreed naar andere kinderen. Maar hij, hij is daar gewoon niet op aan te spreken. Uh, hij ervaart dat helemaal niet zo. Maar wat zo. deed hij dan? Is dat... Plagen, op een wrede ja. manier plagen. Ook maar is speelgoed agressief. afpakken? Oké, okay. ook fysiek. Ook fysiek agressief en inderdaad speelgoed afpakken... en voor, door, iemand zijn, voor iemand zijn, door iemand zijn verhaal heen praten en dan op geen enkele manier te corrigeren zijn. Want hij wilde iets vertellen en dan wilde hij het nu vertellen. En hij kon zich echt niet voorstellen... dat dat voor een ander kind vervelend was. Nou ja, dat begint dan inderdaad heel klein op een peuterspeelzaal. En dat wordt naarmate zijn wereld groter wordt... wordt het probleem dan ook wat zichtbaarder en groter. Ja. Um, ik weet dat ze in groep 4 of 5, ik weet niet eens zozeer... maar een bepaald moment in een rapport schreven van... Uh, ze vroeg een doorverwijzing naar de kinderpsychiater... want wij maken ons heel erg zorgen over zijn geweten... of meer het gebrek daaraan. Dus eigenlijk zagen ook de buitenwereld op die leeftijd al van hier, hier is echt iets mis met deze jongen. Ja. En wanneer kon je dat dan? Dat moet je aan jezelf natuurlijk toegeven. Nee, ik heb een zoon die, die echt een probleem heeft. Die niet ja. zomaar wat, wat lastiger uh, te behandelen, lastiger hanteerbaar is, maar waarmee echt iets mis is. Ik geloof achteraf dat ik dat pas ben gaan zien. Uh, op het moment dat hij eigenlijk naar de middelbare school ging. Tot die tijd hadden wij wel steeds het idee van... ja, weet je, dit is een hele moeilijke jongen... en heeft een hele uitgebreide gebruiksaanwijzing. Maar goed, ieder kind is anders. Hè? En er zijn wel meer gezinnen met een ADHD'er... of uh, uh, een kind wat, wat gedragsproblemen heeft. En daar pas je je gezin op aan. En dan, ja, dan is het eigenlijk wel te doen. Maar op het moment, uh, zeg maar, in zijn puberteit... ging het wel zodanig uit de uit, uh, uit, uh, maat lopen... dat wij dachten van, dit, dit komt gewoon niet goed. Dan, dan moet je inderdaad voor jezelf... Uh, uh, Erkennen van, dit gaan wij gewoon niet redden met deze jongen. Want hebben jullie tot zo'n puberteit gewoon geprobeerd om hetzelfde te doen? Nou, ik heb wel altijd heel veel hulpverlening gezocht. Eigenlijk al vanaf dat hij een jaar of zes was. Zijn uh, biologische vader en ik zijn uit elkaar gegaan toen hij vier was. En uh, omdat ik ook wilde dat, zeg maar... Uh, daar zijn ook heel veel problemen bij geweest. Ik heb dat ook wel beschreven in het boek. Uh, nou ja, goed. Uh, vader heeft... Uh, zij lijken op elkaar. Dus voor vader was het heel moeilijk om er voor zijn kinderen te zijn. En euh, nou ja, ik vond het heel moeilijk. Ook voor hem zelf. Een, zeker een zoon. Kijk, Ik merkte aan mijn dochter dat zij zich daar wat meer los van kon maken. Maar ik merkte dat hij heel erg zocht naar bevestiging van zijn vader. Het rolpatroon. En, die ja. hij maar niet kreeg. En, euh, dus ik heb al best wel vrij snel toen uh, hulp gezocht bij een, uh, een kinderpsycholoog. van, ge Geef mij handvaten. Hoe kan ik het beste hiermee omgaan? En... Eigenlijk is het steeds omdat het ook een hele innemende jongen is. Het is een jongen die heel verbaal, heel sterk is. Hij kan heel goed praten. Het is ook een leuke jongen. Het is gewoon een hartstikke leuke gozer. Dus het heeft best wel lang geduurd voordat eigenlijk toen heel erg duidelijk werd... dat er veel meer aan de hand was dan alleen een hechtingsprobleem. Of alleen een probleem vanwege het gebroken gezin. Of alleen nee, ik zijn ADHD. Dat dat snel een, een, een conclusie is. van ja uh, Vaak een gescheiden gezin leidt vaak tot problemen. Kinderen die het daar moeilijk mee hebben, die het niet kunnen verkopen, die agressief gedrag gaan vertonen vanwege een breuk van hun ouders. Had jij zelf ook nog in eerste instantie het idee van... ja, daar kan het best in zitten? Nou, dat klinkt misschien niet zo heel aardig... maar ik was eigenlijk er juist meer van overtuigd... dat de scheiding voor de kinderen een van de beste dingen was op dat moment. Ja. Um, er, was, er was kilte in de relatie en um, er ontstond heel erg een patroon... waarin de oudste, wat gewoon een leuk en vriendelijk meisje is... Mocht, uh, mee mocht met vader en uh, haar leven mocht leiden met vader erbij. En vader vond het moeilijk om met deze jongen om te gaan. Want dit was niet een jongen waarmee je de blitz kon maken op je werk. Nee. Want hij was sociaal niet zo heel erg aangepast. Dus juist om te voorkomen dat hij zich heel erg uh, uh, te weggeschoven voelde... heb ik wel altijd het gevoel gehad dat de scheiding... een van de beste dingen is geweest voor hem... Mm. Zij leken te veel op elkaar en hadden het te moeilijk met elkaar. Want als je dat zegt, is, is, is het erfelijk? Weet je dat? Is het omdat je zegt, hij lijkt... In die zin op zijn vader? Nou, Ik, ik vind het wel een beetje lastig om, om daar heel erg harde uitspraken over te doen. Omdat het natuurlijk over, over mensen gaat die ja. ook een eigen leven hebben. Maar hebben jullie het daarover gehad? Op het moment dat je hulpverlening hebt, kan worst dat je wel dingen gaat afvragen? Ja, komt nou, hij in, in de hulpverlening wordt daar wel heel erg naar ge, gekeken. zo van kom, Zijn dit ge, patronen die voorkomen? En dan zie je inderdaad dat in het gezin van vader, dat een patroon is vaders vader had. Was ook een erge moeilijke man. Ja, ja. dus dan, dan zou ja dus het logischer dat dat vaker voorkomt... dat daar het dus een biologische uh, ja. component is. En niet ja. alleen maar... want Je hebt natuurlijk altijd de nature-nerdje-discussie van... wordt een kind zo of is een kind zo? En in ja. dit geval zit je eerder op dat het kind zo is. Daar, zijn, daar zijn, hebben heel veel psychiaters zich inderdaad bij hem ook op stuk gebeten. ja Inderdaad, die discussie. Maar ja. nee het is wel voor het grootste deel... Ja, je, kan niet, je kan niet uitsluiten dat daar een component in zit van zijn opvoeding. He, ieder kind krijgt wat mee van zijn opvoeding... Um, maar ik denk niet dat die component, ja, is misschien een beetje. Um... ja, ik denk niet dat die component heel groot is geweest van zijn opvoeding. We hebben echt um, erg veel geprobeerd om, om hem wel in het sport te houden. Heel veel hulpverlening gezocht. En dat zijn uh, mensen die de populaire gezicht voor doorgeleerd hebben... en die ook allemaal heel erg vastgelopen zijn op, op zijn karakter. Ja. Wat is het dan waarop ze vastliepen? Vanwege het feit dat hij eigenlijk gewoon een hele leuke jongen is? Ja, heel innemend, uh, geweldig. Hij, hij, Als het hij, nou een kwaad iemand is, dan is kan je je voorstellen... Dat hij is een heel vrolijk, heel opgewekt. Hij, uh, ja, het is gewoon een gezellige jongen. Als je hem zo meemaakt, totdat je hem boos maakt... of dat, dat je hem triggert met iets waar hij niet zo heel blij van wordt... Dat je iets van hem verwacht, iets van hem, een, een prestatie, een, een bepaald gedrag van hem verwacht of zo, wat niet uh, hem past. Dan ga je wel de, de echte kans zien. Maar hij kon dat bij hulpverlening over het algemeen heel goed maskeren. Dat vonden ze hem allemaal geweldig. Hij ging op een bepaald moment, een jaar of zes, zeven... bij de eerste kinderpsycholoog ging hij stop, denk, doe training doen. Omdat hij natuurlijk, he, wat is dat, stop, denk, doe training? Heel erg altijd voor zijn beurt praten in de klas en zo. Dan leren ze om uh, op het moment dat zij uh, uh, intuïtief willen reageren... of te snel willen reageren, eerst bij zichzelf te zeggen stop. Dan na te denken en dan pas te doen. Okay. Eigenlijk altijd een soort van tot tien tellen... voordat je echt wat gaat doen. ja. ja. En dat deed hij met een één-op-één training. En nou, ze waren echt laaien. Ze hadden nog nooit zo'n goede student hij gehad. Hij pikt het snel op. Hij snapt het allemaal. Hij deed het voorbeeldig. Maar het beklijfde op geen enkele manier. En dat is het patroon geweest wat in al die hulpverlening is geweest. Hij snapt het allemaal. Hij weet precies hoe hij het moet doen. Hij is ook intelligent genoeg om sociaal wenselijk gedrag aan te wennen. Hmm. En hij kan er ook tot op zekere hoogte wel een poosje volhouden. En de wens van hulpverlening is natuurlijk altijd dat je het dan gaat verinnerlijken. Hè? Dat je zolang, ook al voel je het niet, sociaal wenselijk gedrag gaat vertonen... dat het op een bepaald moment eigen wordt. Ja. En dat is het punt waarop zeg maar, het bij hem afhaakte. Hij heeft het nooit kunnen verinnerlijken, dat sociaal wenselijke gedrag. Omdat hij het niet voelde. Hij deed het tot het moment dat het hem paste? Ja, tot het uitkwam. moment dat het hem rechtbaar. paste. Ja. Ja. En hem paste op die manier. Want met wat voor intentie beginnen de hulpverleners aan hem? Van we gaan hem beter maken? Of wat, wat is dan het doel? Of je gaat hem ja, meer nou ja, aan te passen? Ja, inderdaad. De, de, de hulpvragen waren altijd wel vrij concreet vanuit school. Bijvoorbeeld van hè, hij was moeilijk te hanteren in de klas. Hij stond heel veel op de gang. Haalde wel goede cijfers omdat hij intelligent was. Maar eh, dat was een van de vragen van school. Van geef ons handvaten hoe we met deze jongen kunnen omgaan. Nou ja, hetzelfde hadden wij van huis uit van vertel ons hoe wij deze jongen, die toch veel moeilijker is... dan wat wij eh, eh, eh, van on uit onze eigen achtergrond heel goed kunnen hanteren... geef ons handvaten hoe we met deze jongen kunnen omgaan. Hè. Dat je het moet structureren voor zo'n kind, dat wist ik allemaal wel. We hadden een heel gestructureerd, echt overgestructureerd leven. Gingen nooit ver op vakantie. Onze dagen waren heel erg invulbaar. Omdat dat voor dit soort kinderen nodig is. Hè. Je moet structuur hebben, je moet herkenning hebben... Dus die hulpvragen waren altijd wel duidelijk. Dus elke hulpverlener begon er opnieuw weer met uh, volledig enthousiasme aan... om na een poosje te zien van... Ja, ja, ik weet het eigenlijk ook niet zo goed meer. Ik, ja, het, het beklijfde niet, het kwam niet verder. En op welk moment ontspoort het dan? Uh, bij Robert is dat gebeurd uh, uh, op het moment dat hij bijna 15 was dat hij thuis jongere broer en zus redelijk serieus mishandeld heeft. In een boze bui. en um, nou ja, Dat was voor mij eigenlijk zo'n seintje van... nu moet ik wat gaan doen. Ik, ik kan hem zo erg van hem houden... en zoveel proberen om hem wel binnenskamers te houden. Maar als dat ten koste gaat van de andere leden van het gezin... dan, dan doe ik iets heel fout. Ja. En zij hebben ook recht op een veilige jeugd. Want beschrijf eens de sfeer binnen jullie gezin. Hoe, hoe ging het er aan toe toen hij er nog woonde? Nou, dat is in het laatst is dat gewoon heel erg uit, uit de hand gelopen... omdat de sfeer heel grimmig werd tussen hem en ons. Hij was ook op het laatst degene die zelf ook heel erg zei van... ik wil hier weg en ik wil echt niet hier meer blijven. En, nou ja, hij maar vond goed, goed gewoon... dat zegt iedere puber. Nou ja, <laughs> toch precies, toch precies. Dat heeft zijn zus meer bij mijn ouders ja. Die heeft ook wel eens geroepen dat ik een kmoeder was... en uiteindelijk uh, is dat helemaal goed gekomen tussen haar en mij... Dat, dat is puberaal. Maar bij hem lag er gewoon echte blinde woede aan ten grondslag. Hij heeft mijn huidige man ook wel eens echt, echt aangevlogen. Mishandeld. Gewoon zo boos en zich fysiek ook zo laten gaan. Geen rem hebben. Geen, ja, geen rem op zijn agressie. En ik ben zelf nooit echt bang voor hem geweest... maar ik merkte dat uh, zijn jongere broertje... bijvoorbeeld heel bang voor hem begon te worden. Die wou eigenlijk niet meer zo graag met hem alleen zijn... Ja, dat is heel snijdend, maar dan moet je een soort van Sophie's Choice moet je dan maken. Maar je moet wel een keus gaan maken, want het mag niet zo zijn dat andere kinderen gewoon zich geen veilige jeugd hebben vanwege de problemen van hem. En als ik nog wel het gevoel had gehad dat wij het misschien hadden kunnen redden met hem, had ik misschien nog gedacht van laten we het op een andere boeg gooien, laten we het wel blijven proberen. Maar het was gewoon niet meer te hanteren. Nee. Jij vraagt naar de sfeer. In het laatst stonden mijn man en ik... om beurten, s'avonds, een uur, anderhalf uur... soms langer onder aan de trap. Omdat wij wisten... Hij, hij had echt van die pesterijtjes naar de jongere kinderen. He, zijn zusje was een jaar of vier. En dan ging hij even bij haar op de Kamer... de grote aan doen als ze net sliep. En dan, ja, dan wordt zo'n kind half okay. wakker, is wat gedesoriënteerd. Of bij, dat, bij zijn broertje, die is dan, was toen rond de acht... even een keer op de deur bonken, keihard. Dat hij in zijn slaap dus even wakker schrok en dan weer weggaan. En wij waren gewoon bang, omdat wij wisten dat hij best wel tot veel staat was... dat dat op een bepaald moment echt uit de hand zou lopen. Wij zijn los van elkaar gewoon bang geweest voor, voor echt hele serieuze uh, dingen. Dus wij stonden s'avonds uren onder aan de trap te luisteren... tot we zeker wisten dat ook hij sliep. En op een bepaald moment is dat gewoon geen haalbare... Uh, nee. is dat geen, geen leefbare situatie Hoe meer. ga je dan zelf nog slapen? Waar ging af? Heb je dan dat niet een continue nou, angst van... Uh, god, als hij wakker wordt, naar welke kamer gaat hij? Ik slaap heel licht. Maar ik denk wel, als hij eenmaal sliep... hij sliep altijd goed. Hij is nee. nooit een lastige slapen geweest. Hij heeft altijd goed geslapen. Dus dat was voor jullie het enige moment van rust dan? Daar is, de, ja, daar is dat niet onze zorg. Maar ik heb wel bijvoorbeeld in het laatste periode... altijd gezorgd dat hij nooit alleen met hen thuis meer was... En ja, dat wordt heel onleefbaar. Als je je eigen kind zover niet kan vertrouwen... heb je echt wel een vrij nou. onleefbare situatie. Heeft hij jou ooit iets aangedaan? Nee, hij heeft mij nooit iets aangedaan. Hoe kan dat? Um, dat hij de rest wel wat heeft aangedaan of mishandeld heeft en jou niet? Ik denk dat hij heel diep van binnen... Um, hij heeft naar mij toe wel emotie getoond. Ook in de periode dat hij al uit huis was. Dat hij al helemaal in, het, in die hulpverlening zat... Ik hou echt heel veel van hem en ik denk dat hij dat wel weet. Dat hij, of ik denk, ik weet dat hij het weet. Hij voelt het. Um, voor hem is dat blijkbaar dan een soort van brug geweest... die hij nog net niet over is gegaan. Hij is nu wel heel agressief, ook naar mij toe. Uh, hij, hij bedreigt ons uh, gezin, tenminste af en toe. Um, er is nu wel wat rust gekomen in de laatste periode... maar het is wel uh, vrij heftig geweest. En ik ben er niet meer zeker van geweest in het laatst... dat hij mij niet wat had zullen doen als dan de kans er was geweest. Maar ik ben niet echt bang geweest met hem samen. Ik heb met hem in de auto gezeten alleen. Ik weet een keer dat we van de rechtbank terugkwamen. En uh, ik had op de rechtbank gesproken. Dat was nog in zijn minderjarigheid. En ik had daar gepleit voor wel een uh, wat langduriger uh, gesloten behandeling. En hij was toen heel boos op mij. En dat toen hij echt wel, opgesloten zou worden? Dat hij wel gesloten zou blijven. Hij zat al gesloten toen dat ik wel achteraf dacht, het is misschien niet handig geweest... om nog met hem in één auto terug te gaan. En daarna heb ik dat ook niet meer gedaan. Ja, het is gewoon niet gebeurd. Ik ben er niet heel bang voor geweest. Misschien ben ik daar naïef in geweest, dat weet ik niet. Maar het is gelukkig nooit ja. gebeurd. Het is eigenlijk bizar, hè, dat dit over je eigen kind gaat. Ja, dat is heel bizar. Het blijft, het blijft als ik zelf het boek ook teruglees... Dan, dan blijft het voor mij iets dat ik denk, jeetje, weet je... het gaat wel over mij. Ja. Het is... Ja, het is gewoon heel bizar dat het over jezelf gaat. over dat kind. Ik weet dat ik in de rechtbank op een bepaald moment zat... en echt al die mensen voor mij zag die daar zaten voor mijn zoon. Het waren, het zijn dan, nou ja, het waren drie rechters, want het was een meervoudige strafkamer en Wat had hij gedaan? Dat was vanwege de tasjesroof die hij toen gepleegd had, onder andere. En omdat hij al een, een behoorlijk lange lijst met uh, gewelddelicten had... is dat toen voor de meervoudige strafkamer gekomen. En um, ja, dus dan zitten er zoveel mensen in zo'n rechtszaal. En dan denk je echt van, weet je, wat is dit voor een film... Ik, ik wil hem gewoon meenemen naar huis en zeggen... weet je, Robert, hou op met deze flauwekul. We beginnen opnieuw. We, we nee. doen de zand over. En we houden van elkaar. En dat moet genoeg zijn. Maar ja, diep van binnen weet je wel... Dat die situatie gaat gewoon niet meer komen. Nee. Hij komt niet meer uh, fijn thuis. En het, het wordt niet meer genoeg alleen houden van. Hoe kun je... Uh, het klinkt misschien lelijk, maar hoe kun je van iemand houden... als hij de rest van je gezin dingen aandoet? Als hij mensen loopt te bedreigen... Nee, dat klinkt dus niet leuk. Dat is een vraag die, die heel erg ook binnen ons gezin... bijvoorbeeld wel speelt. Omdat mijn huidige man is niet zijn biologische vader is. Houdt die, hij van hem? Um, die heeft daar veel meer moeite mee. Ja. En ik kan mij daar alles bij voorstellen. Ik kan dat heel goed billen. Omdat ik al weet... hij heeft ook één dochter uh, zeg maar uit zijn vorige relatie. En ik hou heel veel van dat meisje... maar. Ik merk dat ik voor haar een ander gevoel heb als dat ik voor mijn eigen kinderen. Je biologische kinderen. Dat, dat is anders. Dus ik kan hem niet kwalijk nemen, mijn man niet. dat hij niet op die manier van mijn zoon kan ja. houden. En hou jij is... van, van Robert anders dan van je andere kinderen? Ik heb vroeger wel eens gezegd. Hij appelleert eigenlijk het meest van alle kinderen aan, aan, aan mijn moedergevoelens. Juist omdat hij zo'n zo bijzonder kind is. De rest had ik altijd wel het vertrouwen, die komen er wel. Bij hem heb ik daar veel meer zorg over gehad. Maar wat ik kan zien, of wil zien, en um, ik hoop dat ik dat goed zie... is, kijk, Robert heeft niet erom gevraagd om te zijn wie hij is. En dat blijft ook, dan heb je gelijk het grootste dilemma te pakken. Um, aan de ene kant ben ik heel erg boos, vaak op hem geweest... en nog steeds om wat hij heeft gedaan. En vooral om het, de achterloosheid waarmee hij... de emoties van zijn slachtoffers terzijde schuift... He, ik heb hem wel eens gezegd... Van, joh, weet je, het had ook jouw oma kunnen zijn die daar op de grond lag. En he, Als ze iets ongelukkiger gevallen was... had ze een gebroken heup gehad. Realiseer je wel, jongen... dat deze mevrouw nooit meer op straat zal lopen... zonder doorlopend over haar schouder te kijken... of er niet weer iemand achter haar aankomt. En dan zegt hij, ja, mam, ik moet ook verder. Ja. En weet je, dat is gewoon het hele lastige. Uh, hij heeft er niet om gevraagd om zo te zijn. Aan de andere kant is hij wel verantwoordelijk. Hij is ook een volwassene nu. Hij heeft ook verstand. Hij kan ook... Uh, ja, maar we, je praat er nu heel rustig over. Heb je niet de neiging gehad om hem door elkaar te schudden? Van hallo, hoor je niet wat ik zeg? Wat, wat je aanricht? Wat, wat, je, wat de gevolgen nee, zijn van je daden? Nee, nee, die neiging heb ik nooit gehad. Maar ik ben... Uh, uh, het is, klinkt voor mensen altijd... En het is ook een bizar verhaal. Maar ik ben natuurlijk wel... Van babytje af, van heel klein kereltje. Ik heb hem eh, amper zeven pond in mijn hand gehad. En ik heb hem zien opgroeien na iedere keer een stapje erbij. He, mijn grens is continu een klein stukje opgerekt. Ja. En voor de buitenwereld is het gewoon een buitengewoon lastige en eh, ontspoorde gozer. Dus die hebben een andere, eh, andere kijk op hem. Voor mij is het een heel geleidelijk proces geweest... waarin je stukje bij beetje iets moet loslaten... van wat je verwacht en wat je hoopt en wat ja. je graag wil. Het moment dat je zei, toen, toen hij uh, 15 dus was... en uh, andere kinderen wat aan had gedaan, zijn broertjes, zusjes. Wat hebben jullie toen besloten? Hij moet weg. Toen ben ik naar de huisarts gegaan, want ik dacht dat dat nodig was. Ze kenden mij helemaal niet komen er nooit. En ik zei, nou, dit en dit is er gepasseerd. Ik denk dat ik uh, graag een afspraak wil bij Bureau Jeugdzorg... want ik denk dat wij dit echt niet meer gaan redden. En... Um... Nou ja, dat is gebeurd. We hebben een afspraak gemaakt. We zijn heel snel eigenlijk een aantal stappen doorgelopen. Um, kregen een intensieve orthopedische, orthopedagogische gezinsbegeleiding, IOG-module. Dat stond eigenlijk is Wat is, IOG? Half, wat is dat? Ja, dat is intensieve orthopedagogische okay, gezinsbegeleiding. Dat is toch de, afkorting dat is de af, ja. ja. En dan komt er iemand in het gezin om handvaten aan te reiken. Nou, zij zei echt na twee keer. Weet je, ik kan hier echt niks meer toevoegen wat jullie niet al geprobeerd hebben. Wat hier gewoon nodig is, ook vanwege de veiligheid van de jongere kinderen... is gewoon uh, een half jaar uh, interventie uit huisplaatsing... zodat er rust weer komt, zodat jullie uh, draagkracht uh, weer wat toeneemt. Want met name bij mijn man was het gewoon over en uit. Die was er dus klaar op. mee. Die zei, ik wil dit niet meer. Ik, ik wil, en zo wil ik niet leven. En um, nou ja, toen is hij uit huis geplaatst en vanaf dat moment is ook naar de buitenwereld toe zijn problematiek veel duidelijker geworden. Want toen zei hij, dit het is absoluut geen kind wat kan functioneren... In een, in een setting als een gezin, ook een pleeggezin niet. Want hij kan, niks met, doen. Hij kan niks met emoties van anderen. En hij heeft gewoon eigenlijk 24-7 begeleiding nodig. Maar puur vanuit een uh, hele afstandelijke relatie... waarin geen, uh, hun had het mooi omschreven... geen beroep wordt gedaan op wederkerigheid in contact. Want dat is wat hij niet kan geven. Hij moet niks terug hoeven te doen. Hij moet niks terug hoeven doen. Ja. Hij moet alleen maar hoeven halen. Daar, daar, daar, daar kan hij mee dealen. Ja. Maar terug doen kan hij niet. Dat heeft hij niet. Voelt het als falen op het moment dat je dan aan gaat geven: van joh, dit, uh, dit gaat niet meer? Nee. nee ik Heb, nee? Dat, nee. heb je ja. geen moment gehad dat je dacht: ja, ja, ik doe dat... het niet goed als moeder. want ik krijg hem niet op de rails? Nee, omdat ik al wel, toen al wel heel erg zag. en uh, ook natuurlijk om, uh, uit de gesprekken die ik toen met de hulpverlening steeds had dat ook mensen die daar veel, nog veel meer verstand van hebben dan ik... die ervoor doorgeleerd hebben, die ook zeiden van... weet je, dit is een jongen, daar kun je gewoon, die kan niet in een normale situatie uh, uh, functioneren. Nee. Die heeft een hele andere aanpak nodig. En die aanpak is doorlopend bijgesteld naar strakker, naar, uh, naar met meer regels. En uiteindelijk heeft hem dat niet geholpen. Maar zij gaven ook wel aan van, weet je, jullie hebben het echt wel heel erg lang volgehouden dat je niet eerder bent afgehaakt, is eigenlijk best wel bijzonder. En zo hebben wij het overigens niet ervaren. Want ik wil niet het beeld scheppen dat wij eh, het als een last hebben ervaren. Ik vind het nog steeds jammer dat het zo gelopen is. Heel jammer, meer dan dat. Want maar... je wilt natuurlijk altijd dat je kind goed terechtkomt. Ja. Dus het lijkt mij... Nou, daar heb ik wel moeite mee gehad. Gewoon dat ik, eh, en nog steeds heb ik dat. Dat je moet zien dat je kind gewoon echt een leven gaat leiden. Waar ik gewoon vanuit mijn normen en waarden echt niet achter kan staan. Want wat doet hij nu? Nou, hij zit in een heel crimineel milieu nu. Maar, wat, maar ik, wat doet ik heb hij? er niet, heel veel, uh, niet 100% zicht meer op. Uh, omdat hij vanaf dat hij 18 is. de banden redelijk verbroken heeft. Waar het niet dat er af en toe nog via Facebook en via mail wel wat contacten zijn. Maar uh, het zijn, ik heb een foto gezien op Facebook. waarop hij met een mitrailleur staat. Uh, wat wow. uh, uh, ja, denk je dan dat je dat ziet? Nou ja, hij had er ook een, een bepaalde tekst op enig moment staan. Van, uh, dat hij uh, iemand beroofd had. Het was vrij duidelijk uit de tekst, kwam dat naar voren. Hij had pas geleden een tekstje erop staan. van: Ik snij je moeder open als het moet. En uh, ja, weet je, dat zijn allemaal wel van de dingen. als je dan nog een beetje kan combineren. en weet hoe hij in elkaar zit. Ik, weet ook, of weet, ik wist hoe hij aan zijn geld kwam. en ik denk dat hij daar nu nog wel op die manier aan zijn geld komt. Het is ook altijd zijn zijn uh, ambitie geweest. Hij wil groter worden dan Klaas Bruinsma. Nou ja, iedereen weet in welk milieu die heeft gezeten. Ik denk dat hij ook zelf inmiddels ook in dat milieu wel heel, heel ver zit. En hij heeft het wel in zich, dat zeiden ze bij de rechtbank destijds al... de, de Raad voor de Kinderbescherming. Hij kan hele grote worden in, in het milieu waarin hij zit... Het is een blanke jongen. Dat is vrij opvallend. Die, uh, dat zijn toch wel een beetje de leaders in, in dat soort milieus. Hij is wel bespraakt. Hij ziet er goed uit. Hij kan enorm mensen voor zich innemen. Hij heeft ook wel het talent om groot te worden in, in die scene. Nou ja, hij had, toen hij werd opgepakt voor die tasjesroof... had hij al zoveel geld verdiend daar. Uh, wat hij mij verteld heeft. Hij heeft misschien eens alles aan mij verteld dat ik niet de illusie heb dat hij nog terug wil naar een normaal leven en voor een eurotje of vijf zes bij de Albert Heijn de vakken gaan staan vullen, dat gaat hij nooit meer doen. Hoe kun je daar afstand van nemen? Nou ja, ja, hoe kun je dat? Je hebt daar niet zo heel veel keuze in. Je, je zal moeten. Hè? En ik heb wel altijd, ook met andere kinderen, kijk, je voedt kinderen op en je hoopt ze iets mee te geven waar ze mee vooruit kunnen. Maar uiteindelijk gaat ieder kind natuurlijk zijn eigen leven leiden en dat moet ook. Uh, ja, maar ik, dat, ik... Is heel, dat is logisch dat je het zegt. Maar je gevoel, volgens mij is er nog wel een verschil tussen... Ja, oké, okay, met 18 is die volwassen. Moet je eigen verantwoordelijkheid geven, eigen keuzes maken. Uh, ik heb al veel eerder hem die eigen verantwoording wel moeten geven. Omdat uh, hij, hij hem toch wel nam de verantwoording. Ja, ja, ja dat, blijft, dat blijft, gewoon een, uh, blijft gewoon heel lastig. En dat blijft altijd, denk ik, wel iets... Ja, wat je op de achtergrond meeneemt. Het is, het is niet hoe je het gewild had, niet hoe je het gehoopt had. En uh, ik heb er gewoon heel veel moeite mee gehad... dat hij slachtoffers maakt. Dat, dat echt mensen, zoals jij en ik en wie dan ook... Uh, nadeel hebben van hoe mijn kind handelt. Ja. En reclassering zegt dan, ja, dat moet je loslaten. Ieder mens heeft recht op zijn eigen fouten. Dan zeg ik, ja, dat is wel heel makkelijk allemaal, maar op het moment dat het jouw moeder is die daar straks op straat ligt... dan heb je daar toch een ander gevoel bij. En euh, nou ja, dat, dat blijft wel lastig om, om dat los te laten. Ja. Maar ja, daar heb je niet veel keuze in. Ik denk, het, is ja, het is zoals het ik... is. Je hebt muziek Mijn uitgekozen wijf... die ook uh, van toepassing is op, op dit verhaal. Op, op uh, wat jij tot nu toe uh, hebt meegemaakt met je zoon. Afscheid nemen, het loslaten. Dus het zijn niet al te vrolijke nummers. Ik weet niet welke het nu gaat worden. We hebben Adel en Anouk. En in die zin, je mag, je mag kiezen welke jij als eerste wil horen. Nou, doen we Anouk dan, maar Forbidden worse. Ja, yeah. What do you say when it's all over? Dat is de zin, hè? In, uh, in dat What liedje. do you say nothing at all? Yeah. When you get lost inside your soul. Ja, yeah. daar zit zoveel in wat op hem van toepassing is. Ja, jij vroeg net van hoe verwerk je zoiets. Um, ik heb ooit geleerd, na aanleiding van de hele situatie rond mijn huwelijk... waar ik best wel moeite mee had toen dat mis is gelopen. Dat, dat voelde wel als falen. Uh, dat iemand tegen mij zei, geef jezelf ook tijd om dingen te verwerken. Sta toe om af en toe verdrietig te zijn. Ja, we hebben een vrij hectisch leven nu nog steeds. Om, we hebben een eigen bedrijf, we hebben onze kinderen. Dus het is best wel druk. En de momenten dat ik in de auto dan zit... dan draai ik Anouk tien keer achter elkaar... En dan voelde ik me heel verdrietig worden. En dan voelde ik mijn tranen stromen. En dan dacht ik, weet je, laat het maar even gaan. Want het is wel, het is wel wat het is. En uh, je zal het wel onder ogen moeten zien. Dus in die zin is het wel een, een dierbui-nummer voor me. We praten vannacht met Marian Danen mijn gast in Casaluna. Ze heeft een boek geschreven. Het leven is een spel en ik win altijd. Het gaat over haar zoon. Heeft geen geweten. Weet dus niet wat goed en fout is. En handelt daar eigenlijk al zijn hele leven naar. Dat heeft ertoe geleid dat het contact... Uh, zo goed als verbroken is en haar zoon nu waarschijnlijk zeker weten... in de criminaliteit zit en hoe je daar als moeder mee omgaat. Als u vragen heeft of erop wil uh, reageren, dan kan dat. Marjan blijft na één uur ook zitten. Dus u kunt uh, mailen naar kazaluna.ncv.nl of twitteren met hashtag Kazaluna. Anouk, ga je nu meezingen? Nee, ik ga luisteren.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 by your side What do you say when it's all over What do you do Vandaag met Marianne Dane, die het boek schreef... Het leven is een spel en ik win altijd. Over haar zoon, die een hoe noem je nou, antisociale Persoonlijk. persoonlijkheidsstoornis heeft. Of terwijl wij zeiden al, van mag je het narcistisch noemen? Nee, officieel niet. Maar hij heeft in ieder geval geen geweten. En dat leidt tot uh, problemen. Heb je helemaal geen contact meer nu met hem? Nou, niet anders dan uh, af en toe wat over de mail. Nee, ja. ik heb hem al een hele poos niet meer gezien. En dat is goed. Nou, ik had het liever anders gewild. Maar het is de enige manier. Het zijn zijn keuzes. En hij, uh, hij is volwassen, dus hij mag zijn eigen keuzes hm. maken. Ik heb gezegd, ik respecteer jouw keuzes. Um, um, maak mij geen onderdeel uit van jouw leven... En um, ik wil heel ver met je meegaan. Ik, ik heb ook, zal de deur nooit voor hem dichtgooien. Het blijft mijn kind en ik hou echt wel van hem. Omdat ik, nou ja, wat ik al zei, kan zien dat hij hier ook niet om gevraagd heeft. Nee. En, um, alleen, ik heb wel gezegd, Robert, het gaat nu ook op mijn voorwaarden. Het gaat niet meer zo dat jij kan bepalen hoe ons contact eruit ziet. We gaan het nu in goed overleg, maar ook op mijn voorwaarden. Ook, omdat het anders gewoon uh, toch een inrichtingsverkeer is. Ja. Hij, hij neemt en ik geef. Wil je de verantwoordelijkheid ook niet meer dragen? Ik kan hem niet meer dragen, nee. Uh, ik, ik weet gewoon uh, ook uh, financieel... hij laat nog wel heel veel uh, van zijn uh, financiële handel en wandel... op ons adres uh, bezorgen. Dus ik weet dat, dat er al zoveel financiële problemen ook zijn... dat ik die echt niet meer uh, hanteren kan. Dus is... ik, ik wil die verantwoording niet dragen, nee. Is even, er is veel met hulpverlening gesproken en er is veel met hulpverlening gewerkt. Is er een manier hoe je, hoe je met zo iemand als Robert om kan gaan? Waarvan je zegt, zo moet de samenleving hem behandelen? Want hij is in die zin een atypisch criminele jongere. Ja, dat klopt. Eh... Um... Nee, ik denk dat het heel lastig is. Er is op enig moment is er door um, um, het NIFP die een rapportage heeft gemaakt... in de tijd dat hij um, uh, die tasjesroof had gepleegd... om de rechtbank te adviseren welke straf opgelegd moest worden... is er uh, verzocht om een pijnmaatregel op te leggen. Wat jeugdtbs jeugd-TBS noemen. We. Ja, een soort jeugd-TBS inderdaad. En um, dat had misschien kunnen helpen... Nee, het had niet of kunnen helpen in die zin dat je dan zegt in de leeftijd van 17 tot 23... wat natuurlijk een hele kwetsbare leeftijd is... want pas in die leeftijd ben je in feite het meest beïnvloedbaar... door de buitenwereld en zijn je hersenen nog het minst, uh, nog niet zo ver uitgrijpt... dat je echt ja. je eigen uh, je handel volop um, in ontwikkeling. precies kan overzien. Um, dat had misschien enige kans geboden. Aan de andere kant is het een hele zware maatregel... om iemand zo lang van zijn vrijheid te beroven. En um, is het ook niet gezegd dat dat succes had opgeleverd... Er wordt ook wel uh, gezegd dat dit soort jongeren in feite eigenlijk niet te behandelen zijn. Dat dit zal er altijd zijn. Dit is er altijd geweest. En ja. dit zal er altijd zijn. En het enige wat Robert wat unieker maakt is dat uh, hij in ieder geval begonnen is met een, een heel hoog IQ. Dus dat hij uh, het slimmer kon spelen dan dat de gemiddelde crimineel dat kan. Ik weet niet, inmiddels... Hij is toen ook... Uh, bij de NIFP-rapportage is ook weer een IQ-meting gedaan. En... Uh, waarschijnlijk is hij door veelvuldig gebruik van... Uh, uh, onder andere hij is, is vrij jong begonnen met blowen en hij drinkt veel. Dus daar he, dat heeft wel schade aangericht waarschijnlijk. En dat zijn allemaal gedragskenmerken die passen in het patroon... Ja. van wat hij heeft. Ja. Uh, hoe, zie jij, denk je wel eens na over zijn toekomst? Ja, dat, daar heb ik natuurlijk al heel veel over nagedacht. en uh, ja, Ik word daar nooit heel blij van. Ik... ik, ik hij zelf waarschijnlijk wel. Want hij heeft een heel uh, erg uh, positief beeld... van hoe zijn toekomst eruit gaat zien. En waarschijnlijk gaat hij het ook wel halen. Maar hij, hij gaat het wel bereiken, denk ik. Hij wil groot worden in het milieu waarin hij zit. En um, tenzij hij iemand tegenkomt die nog net even slimmer is als hij... zal hij dat ook wel uh, redelijk gaan bereiken. Ik word er meer ongelukkig van dat ik bedenk... Aan, uh, dat ik denk over, ten koste van wat het ja. allemaal zal gaan. Daar word ik heel ongelukkig van. Ben je dan ook van. een... Uh... Vorm van schaamte voelen? Jeetje, dat is mijn zoon. Nou ja, nee. Ja, nee, eigenlijk niet. Omdat ik dan denk: weet je, uh, dit valt helemaal buiten mijn invloedsfeer. Als ik hier zelf wel iets nog aan had kunnen doen, dan had iedereen het mij mogen verwijten. Maar dit valt zo buiten mijn invloedsfeer. Hm. Ik kan hier echt niks aan doen. Ik kan hier niks. Ik, er is in mijn beleving niet iets wat ik had kunnen doen waarmee ik het tij had kunnen keren. Denkt de omgeving daar ook zo over? Um, dat niet altijd, denk ik. Maar ook daarin... Voel je dat dan? Ja, jawel. Dat voel je wel heel duidelijk. Dat er echt wel mensen zijn. Ook wel mensen wat dichter bij ons. Die ons heel erg hebben veroordeeld om het feit dat wij ons eigen kind uit huis lieten plaatsen. En Robert heeft dat heel slim gespeeld. Want hij heeft natuurlijk wel bij hulpverleningen zo aangegeven dat hij helemaal klaar was met ons. Maar hij heeft naar buiten toe altijd gezegd dat hij gewoon op straat is gezet. Omdat wij hem niet moesten en de rest wel. Bij de buren of bij familie? Ja, of... bij, bij familie onder andere. Dus daar zijn wel wat breuken ontstaan, ja. En, en, en mensen om ons heen die ons uh, wel hebben laten merken hoe uh, afkeurenswaardig ze onze houding daarin vonden. En die dachten dat dat wel heel makkelijk was om zomaar je kind even eruit te zetten. Het probleem opgelost. Nou ja, iedereen met gevoel kan zich invoelen dat het echt de meest lastige keuzes die je ooit van je leven moet ja. maken. om vrijwillig je eigen kind uit huis te laten plaatsen. Maar wat zei je dan? Wat doe je dan? Nou ja, als mensen, ja, mensen zeggen het meestal denk ik niet zo heel erg openlijk. Denk ik, weet ik wel zeker, dat ze het niet zo openlijk zeggen. En voor de rest, weet je, het zegt denk ik dan in dit geval toch meer over hen dan over ons. Ja, wij, wij moeten je dat van begin ja, het begin af aan zo ervaren ook? Kun je ja, dat zo jawel. Ik kan daar wel redelijk goed mee omgaan. Dat ik denk, weet je, er zijn ook wel heel veel mensen om ons heen. Die echt weten hoe het zit en die ons wel echt gesteund hebben. En die uh, gezien hebben wat er gebeurd is. En die op enig moment, niet allemaal vanaf het begin, maar wel hebben gezien van... weet je, dit is echt heel gevaarlijk wat hier aan de hand is. En uh, ja, we hebben elkaar en we weten van elkaar hoe het zit. En daar, uh, daar proberen we dan ja. mee te doen. Heb jij jezelf daar ook in getraind? Ja, daar word je denk ik gaandeweg in getraind. Omdat je, hè, wat ik al zei, het is gewoon zo'n... Slupen, sluipend proces van het gaat steeds een stapje verder je moet steeds iets meer accepteren en steeds iets meer zien dat hij een kant op gaat die je niet wil ik ben best wel een, een vrij braaf type dus ik heb met alles bijna moeite gehad toen hij het uh, toen de, toen de speelzaal tegen mij zei dat hij eigenlijk toch wel heel erg moeilijk was, Toen voelde dat wel als een behoorlijke deuk. Dat ik dacht van verdorie, ik slaag er niet eens in om het kind fatsoenlijk op te voeden. Toch wel, dus dat gevoel heb je wel gehad. Dat gevoel is wel dat steeds mij ja, niet. Ja, natuurlijk op dat moment wel. En dat is gaan, ja, dat wordt iedere keer ga je daar iets meer in, dan maar in accepteren. Ja. Omdat, ja, je kunt het niet, ik kan het niet keren. Nee. Jij blijft uh, na één uur ook nog zitten tot twee uur. Uh, dus het verhaal van Marion Danen. Zij is niet de enige die uh, dit soort uh, dingen meemaakt en daar verhalen mee heeft. Maar zij heeft natuurlijk vanuit haar eigen ervaring um, veel meegemaakt. En, en daar dus dat boek over geschreven. Wat ook bij hulpverleners een eye-opener is geweest. en uh, voor veel mensen een steun kan zijn. Als u nou vragen heeft, als u zelf in de omgeving. Uw verhaal, dit verhaal van Marjan herkent... of zelf vragen heeft over hoe u dingen zou moeten aanpakken. Het is niet uh, expert Marjan Daanen... maar wel ervaringsdeskundige noemen wij dat dan. Dus het kan misschien uh, fijn zijn om een opmerking te maken... of om uh, daarover uh, te filosoferen wat de beste manier is. U kunt nu bellen op 0800-1121. Dus 0800-1121. Uh, mailen kan ook. casaluna.ncrv.nl En als u wilt twitteren, doe dat dan met hashtag Casaluna. We zijn zo meteen terug na 1 uur. Ik heb de hele wereld onder mijn knop. Maar weet niet eens wie hier naast me woont. CRV. De Joodse Omroep presenteert... Pekelvlees. Een alledaags familiedrama in 20 delen. Tekst Don Englander.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 De dochter van Hanneke Navon en papa... die blijkbaar bij een terroristische aanslag te zijn omgekomen. Nou, je zult je halfzusje je nooit meer leren kennen. En Grogo zal naar een hospice worden overgebracht. Het gaat echt niet goed met haar. Op zoek naar Benny word ik van het kastje naar de muur gestuurd. Maar ik ben er nu achter dat ik bij het JAGGZ moet informeren... waar hij zou kunnen zijn... En Bibi, die ligt heel erg overhoop met Rachel. En ik doe mijn best te bemiddelen, maar ze is een echte puber. Nou, ik houd je weer op de hoogte. Je krijgt een dikke knuffel. Doei! We zijn er zo goed als zeker van... dat uw moeder zich hier heel erg op haar gemak zal voelen... We zijn er zo op ingericht dat zij de maximale zorg krijgt... in een voor haar vertrouwde omgeving. Ik begreep dat zij in onze traditie is opgevoed. Nou, erg praktiserend is ze nu ook niet bepaald. Behalve op de hoge dagen wil ze nog wel eens naar school, Toen we jong waren, maar later ook niet meer. Wat betreft de spijswetten? Uiteraard. Maar over haar spirituele leven en gedachten... Of over ze... geloofzaken, daarover zijn we eigenlijk erg onzeker. Na alle ellende van 40-45 heeft ze het er nooit meer over gehad. Ik, ik weet niet of dat een bezwaar is. Hoeveel van die leeftijd hebben dat nog? Daar kijken we hier niet naar. Veel ouderen zijn de eeuwen kwijtgeraakt na die afschuwelijke periode in onze geschiedenis. Dat was met mijn vader precies hetzelfde. Niet altijd, Kee. Papa hield er zich wel degelijk nog mee bezig. Ach, kom... Die had hele andere dingen aan zijn hoofd. Het belangrijkste is dat uw moeder de laatste fase rust krijgt. En als het dan toch nog langer duurt dan drie maanden? Volgens de geriater en de psychiater van het medisch centrum... lijkt dat niet waarschijnlijk. De moeder is geen vrouw die een lang lijden aan zou kunnen. Veel mensen hebben toch nog onverwachte kanten. De een vecht door, de ander legt zich heel rustig neer... bij het onontkoombare. Maar ze is toch een taaie gree. Zo snel zal ze zich niet gewonnen geven. U weet wat voor haar het best is. Moeder is altijd een heel zelfstandige vrouw geweest. Ze heeft een hele eigen wil. Dit geeft ons wel het vertrouwen dat moeder niet bang zou hoeven zijn. En als ze toch door wil? Ze is een vechter. We denken hier niet alleen aan afscheid nemen... en niet alleen over doodgaan. Een hele zorg minder. Mocht u nog vragen hebben... u kunt mij of mijn collega altijd benaderen. Schroomt u alstublieft niet. We moeten hier even van afkikken. Ik had er niet tegen om moeder zo te zien. Ze was altijd zo flink. Dit staat ons ook allemaal te wachten. Ook oh, ben ik niet van plan. Wij worden misschien ook zo oud. Nee hoor, tegen die tijd heb ik er wel iets op gevonden. Zoals die neef van Flip, die kan me dan wel helpen aan de juiste medicijnen. En jij denkt dat hij er dan geen moeilijkheden mee krijgt? Iedere paar maanden verzamelen totdat ik de goede dosis heb. Nou, zoiets doen we niet, Geen. Ik heb geen zin in een Leidensweg. Tegen die tijd denk je er weer anders over. Ik hoop van niet. Als je, je moeder zo ziet liggen... dan wil je toch niet dat dat nog jaren gaat duren. Nee. Ik wil dat ze beter wordt. Dat wil ik. Mam? Heeft Penny nou dezelfde achternaam als u? He? Ik moet het er toch even met u over hebben. Dat kan ik niet. Is het niet beter dat u toch nog eerst een gesprek heeft... met een psychiater? Waarom? Je weet, lief, dat ik eigenlijk niet verder wil. Ik ben ontzettend moe. Daarom juist. En misschien kunt u daar zelf ook nog veel aan doen. Neem alsjeblieft alle medicijnen. Die zorgen ervoor dat u zich minder depressief voelt. Ik ben niet depressief. Alleen heel erg moe. Ja, maar zoals het er nu uitziet, zullen ze niets anders voorschrijven. Dat hoeft ook niet. Maar als u erom zou vragen, geeft ze u misschien nog een bloedtransfusie... om weer een beetje op te knappen. Nee, voor mij hoeft het geen kermis te worden. Geen toeters en bellen. Ik wil rust. Wilt u misschien meer afleiding? Dat we wat vaker bij u zijn? En u ook nog leuke dingen meemaakt? Leuke dingen? Ik had nooit gedacht dat het zo moeilijk zou worden... Ja, ze doen er hier niets aan als u er niet heel nadrukkelijk om vraagt. Begrijp het. Neem dan alsjeblieft uw medicijnen in. Doe het voor ons. Mam. Ik wil u nog niet kwijt. Oké, Max weet ervan. Max? Welke Max? Eerst Benny, nu een Max? De broer van papa. Oh, die... Die in Australië, bedoelt u die? Hallo, Joke. Greet, ik vond je boodschap. Ik vond het moeilijk om je te bellen, maar ik had geen keuze. Nou, dat klinkt oneelspellend. Wat is er een aan de hand? Heb je nieuws over moeder? Nee, nee, het is iets heel anders. Wat dan? Het gaat om je echtgenoot. Om Flip? Ja, het spijt me. Vertel. Ja, hoe vertel ik dat? Allemachtig. Oh, je houdt me wel in spanning. Ik wil geen verklikker zijn, maar het leek me toch het beste om het je te vertellen. Wat? Je man kon zijn handen niet thuis houden. Hij heeft Ingrid, mijn assistente, betast. Wat zeg je nou? Ik zeg het maar zoals zij het me heeft verteld. Betast? Heeft Flip dat gedaan? Wanneer? Vanochtend. Ik begrijp dat ik je ermee overval, maar Ingrid is er behoorlijk van ondersteboven. Ik heb hem maar naar huis gestuurd. Ik dat begrijp ik. Mijn god zeg, Flip. Sorry, grey. Je bent alweer. Hoe ging het in het hospice? Nou, ging wel. Moeder heeft tevreden vrede mee. Goed zo. Maar met mij gaat het een stuk minder omdat je moeder in het hospice ligt, Nou, onder andere. Je zou je wat sterker moeten opstellen. <laughs> om het altijd wat te klagen. Van oh, ja. alles en nog wat. Hoe was jouw dag? Goed. Ik ben even de stad in geweest. Oh ja. Nog wat leuke dingen gedaan. Wat rondgekeken. Het was lekker weer, voor een wandeling. Oh juist. Juist. Juist, wat? Wat bedoel je mee? Nog bekenden tegengekomen. Hoezo? Nou, als je toch in de stad was, hè? Wat denk je? Denk je dat je mij kunt belazeren, idioot die je bent? Waar komt dit vandaan? Dat jij je poten niet thuis kunt houden. Oh, stel dat. Het? Moet ik van Joke horen dat jij inkris, bittergele lapzwants? Ze flirtte met me, ze draagde me uit, en ik dacht, ik speel het spelletje wel mee, verder niks. Ach, je bent een achterbakse lul, dat ben je, om je te vergrijpen aan een weerloos meisje. Nou, zo weerloos was ze nou ook weer niet, hoor. Slaap slaapt vannacht maar in de logeerkamer. Ik wil je voorlopig niet meer zien. Ik kotsmisselijk van jou. Dat komt me heel goed uit, schat, want die kop van jou maakt me ook onpasselijk. <grijpt> ik begrijp nog niet hoe ik zo stom heb kunnen zijn om ooit gevoelens voor je te hebben gehaald. Bovendien, die familie van je is ook een troep. Ja? Geen manieren. De een liegt nog erger dan de ander. Ik ga over mijn nek van jou en je klote familie. Er is altijd wat. Iedereen heeft altijd de schuld, behalve jullie. Donder op! Geen probleem. Ik vraag een scheiding aan. Deed je financieel helemaal uit. Stuk ellende Klootzak die je bent, stuk schoon. Manieren, Greetje. Manieren. Je wist waar je aan begon toen je met hem trouwde. Hoe vaak heb ik papa niet horen zeggen: flip is niks voor jou. Ik wist dat echt niet. Ah, kom op, Grey. En papa was niet de enige. Ja, dat hij zo onaardig tegen je doet, dat ligt voor een groot deel ook aan jezelf. Je pikt te veel van hem. Je zou eindelijk eens een keer kwaad op hem moeten worden. Dat ben ik ook geworden. Nee, dat, dat had je al veel eerder moeten doen. Al die jaren. Je laat het allemaal maar over je kant gaan. Bijt van je af. Hoe dan? Schop hem eruit. En zeg dat als je nog steeds van hem houdt... dat hij niet eerder weer welkom is als hij zich niet beter gedraagt. Ik hou nog zoveel van hem. Of vind je het dan aardig dat hij je steeds weer kleineert? Nee, natuurlijk niet. Zeg hem dan waar het op staat. Schuilt hem van mijn part helemaal stijf. Stuk ongeluk. Wat heeft hij dan nou gepresteerd in zijn leven? Behalve het geld opmaken van zijn ouders. hè, Die dat geld aan hem hebben nagelaten. Nou, dat is een prestatie van je welste, hoor. Wat moet ik nou doen? Is een keer voor jezelf opkomen. Het wordt verdomme tijd na al die jaren. Maar ik kan hem er nou toch niet uitzetten? Oh nee? Laat die maar eens een paar nachten naar een hotel moeten. Kijken hoe die dan piept. Maar dan weet ik niet wat hij gaat doen. Nou en? Hij komt heus alweer met hangende pootjes terug. En als hij dat nou niet doet? Let op mijn woorden. Hij is zo slap, Janus, dat hij dezelfde avond nog zal smeken of je hem weer binnenlaat. Oh mijn god. Oh Gree, ik ben het ook een beetje zat om dat geklaag... jaar in jaar uit aan te moeten horen. Kom op, zeg. Doe me een lol. Het houdt nooit op. Is dat zo? Ja, vroeger al. Of ben je dat soms vergeten? Wat? Als er iets was op school of met je vriendinnetjes... je loste het zelf nooit op. Hoe vaak zijn papa en mama niet bezig geweest... jouw gedoe weer recht te zetten. En als wij vroeger ruzie hadden... Dan lag het nooit aan jou. Word eens wakker. Los het zelf eens op. Ja, ja. Niet ja, doen. Dus jij zegt dat ik hem er een paar dagen uit moet zetten? Ik zeg niks. Je moet het zelf doen. En mij niet laten de schuld geven. Ik word echt compleet geschif van dat wijf. Ik mag toch zeker zelf weten met wie ik omga. Ze hoeft toch niet alles te controleren... Ze zit in mijn spullen te snuffelen. Ze heeft in mijn mobieltje gekeken. Achterbaksgedoe. Ik heb toch zeker ook mijn privacy? Ik ben geen vijf meer. Ik weet echt niet meer wat ik moet doen. En ga het aan al mijn vragen. Ik kan mama echt niet uitstaan. En als het zo doorgaat, ga ik weg. Dan ga ik bij papa wonen. Hij is wel een slappe zak. Maar dan kan ik tenminste wel mezelf zijn. Van mama mag dat kennelijk niet. met Kay. Ik, uh, Ik bel je, want... We hebben elkaar nu al drie keer ontmoet. Hè? Afgesproken en iets leuks gedaan. En nou heb ik al een paar dagen niets meer van je gehoord. Dus ik dacht dan... Ga... Sorry, sorry. Uh, ik heb allerlei dingen aan mijn kop. Oh. Hoe is het met je? Gaat wel. Bel ik wel gelegen? Laten we voor een etentje. Is dat goed? Dan, dan bel ik je. Ja, ja, ja. Leuk. Nou, ogenblik, Gezellig jij. Ogenblik, ogenblik. Rustig, rustig. Nee, goed, goed, stil, rustig. Een andere keer dan maar? Uh, dat is beter. Oké. Okay. Sorry. Ik bel je. Beloofd? Ja, beloofd. Wat ben ik in godsnaam aan het doen? U heeft geluisterd naar deel 13 van Pekelvlees. U hoorde onder andere Trudy Labij, René van Asten, Krijn Terbraak en Trudy de Jong. Regieassistentie Hanneke Hendricks, sounddesign en techniek Frans de Rond, regie Anne Lichthart. Deze productie kwam tot stand met steun van de NPO, Stichting Maror en de Hoorspelfabriek.